7 uur, Marielle Haggeman met het NOS-journaal. De politie van het Vaticaan heeft een man opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij vertrouwelijke documenten van de paus... heeft gelekt naar de pers. De identiteit van de man is nog niet officieel vrijgegeven... maar Italiaanse bronnen melden dat het gaat om de butler van paus Benedictus. Bij zijn arrestatie zou hij vertrouwelijke documenten bij zich hebben gehad. Het is voor het eerst dat er iemand wordt opgepakt voor het Vati-leak schandaal waarbij persoonlijke brieven aan Benedictus terechtkwamen bij de pers. Oud-premier Timoshenko is tegen een boycott van het EK-voetbal in Oekraïne. Dat heeft ze gezegd tegen VVD-europarlementariër Hans van Balen. Hij was vandaag bij haar op bezoek in het ziekenhuis waar ze wordt behandeld. Volgens Van Balen gaat het redelijk goed met Timoshenko. Ze ziet een gevangenisstraf uit van zeven jaar voor machtsmisbruik. Volgens veel Europese landen was het een politiek proces. Uit protest tegen de behandeling van Timoshenko blijft een aantal regeringsleiders weg bij het EK. Ook de Nederlandse regering stuurt geen vertegenwoordiging. De grootste radiotelescoop ter wereld komt deels in Australië en deels in Zuid-Afrika. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst op Schiphol. Ook Nederland doet mee. Het project bestaat uit duizenden satellietschotels. Samen kunnen de schotels opnamen maken van het heelal... die duizenden malen scherper zijn dan die van bestaande telescopen, zoals in Dwingelo. Het, het project kost anderhalf miljard euro. In de Wietemerplas bij Zwolle wordt sinds vanmiddag een zwemmer vermist. De man verdween kort na drie uur in het diepe deel van de recreatieplas. Een zoektocht naar de vermist heeft tot nu toe niets opgeleverd. Duikers hopen hem voor de schemer te vinden, zegt de politie. De Wietemerplas is een geliefde zwemplek voor mensen in en rond Zwolle. Het was er vandaag extra druk vanwege het mooie weer. En dan de vooruitzichten. Vannacht helder en droog. Morgen opnieuw zonnig en warm. Temperatuur tussen de 22 en 25 graden. Het Pinksteren blijft het zonnig en warm en de kans op een bui is erg klein. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie van de drukke avondspits is nog steeds 50 kilometer overgebleven. Dat betekent dat niet alle vakantiegangers op hun bestemming zijn uh, op dit moment. Er is veel, veel vertraging in het midden van het land. En de opvallendste files op dit moment staan op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Almere stad West na een ongeluk 2 kilometer. De weg is weer vrij. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knoopert Lunetten en Driebergen 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 6 kilometer tussen Zwijndrecht en de randweg Dordrecht. Op de A50 Arnhem richting Zwolle, tussen Afrit Loenen en Apeldoorn Noord ook 6 kilometer. De laatste op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Door olie op de weg tussen Knoppert Ressen en Elde 4 kilometer.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 Hermitage.nl Morgenavond de grootste muzikale talenten van het Leger des Heils. De negenjarige Carola, die vijf jaar voor haar zieke moeder zorgde. En Leendert, een ex-junk. Zij zingen bekende Songfestivalhits in de andere finale. Morgenavond om 7 uur op Nederland 2.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik heb vanavond tot acht uur te gast Koen Stork. Want, opgetekend door Peter Henk Steenhuis... Zijn verhaal. De Rode Ambassadeur heet het. De 20ste eeuw door de ogen van Koen Stork. Welkom. We hebben afgesproken dat we je en jij zeggen. Dat de mensen dadelijk, als ik je tegen je zeg, niet denken. En dat zou terecht zijn dat ik heel onbeleefd ben. Dat hebben we afgesproken. En net tijdens de reclame. toen begon ik even te tellen hoeveel diplomatieke posten jij hebt uh, gehad. En ik raakte de tel kwijt. Het waren er tien. Hè? Ja, ik geloof wel. Ja. Kun je ze eens even opschommelen? Ik hou van wacht um, Baghdad. Pretoria. Uh, wacht even. Uh, Parijs. Um, buitenlandse zaken. Ministerie. De enige keer. Het is ook niet zo vaak voorkomt dat je maar één keer in 33 jaar. een paar jaar op buitenlandse zaken zit. Toen nog wel. Um, dus buitenlandse zaken. Madrid. Um, Buenos Aires, Havana, Helsinki en Boekarest. En korte periodes, veel korter van een paar weken of een paar maanden, uh, ergens invallen of zo, in Pakistan en in Vietnam. Vietnam tijdens de oorlog, dat was wel interessant. 1969, geloof ik. En een paar maanden was ik daar het hoofd van die missie, de, uh, de hoe lang ben je in totaal in diplomatieke dienst? 33 jaar. Dat had je heel resoluut meteen ook? Ja, omdat ik dat soms moet vertellen. <lacht> Dan zit ik te rekenen. Ja, dat is 33 jaar. Ja. Ik ben er laat in gekomen. Ik was met alles heel laat. Met school heel laat. Met studeren vreselijk laat. Um, toen ook nog daardoor in dienst gezeten. En ja, echt veel te lange lijden doorgebracht En ook echt niet zoveel plezier, niet zo'n goede herinnering aan. Waarom niet? Nou, omdat het zo... Ja, ik moest er naartoe, van mijn vader tenminste, moest er naartoe. Ik, ik, ik, ik wist er ook nauwelijks van, moet ik zeggen, van wat de verschillen tussen die universiteiten waren en zo. Maar hij was er geweest, uh, tot aan zijn ongeluk... Um, en uh, hij vond dat ik daar ook naartoe moest, want hij had er wel goede herinneringen aan. Maar ik vond het veel te conservatief. En al die jongetjes die dezelfde telegraaf bleven lezen als hun ouders en zo, dat, daar schot je niet veel mee op. Ik heb met een zoon van Duperron, uh, Alain Duperron, geprobeerd iets te maken van de, van de, de sociëteitsbibliotheek. Die helemaal gepikt was, uh, gestolen was door de Duitsers. En we hebben toen een rondje gemaakt, dat was heel leuk, uh, langs de sociëteitsbibliotheken in Delft, Amsterdam en Utrecht. Die van Delft, waar Leiden altijd zo op neerkeek, uh, dat, is de, dat zijn de timmerlui of zoiets, werd altijd gezegd in Delft. Uh, Verderweg de beste sociëteitsbibliotheek. Uh -huh. um, en, maar er was in Leiden nauwelijks belangstelling voor... om iets te maken van die bibliotheek... of een, een tijdschrift, of zoiets, helemaal niet. Je komt, zoals het in het uh, boek zo mooi wordt uh, genoemd... uit de sprookjesachtige wereld. Het staat recht van de grote ja. industriëlen, van de storkfabrieken. Uh, je vader, je noemde het al, die, uh, die wilde dat jij naar Leiden ging, uh, ging uh, om, om, om te studeren. Je leven was misschien in zekere zin... Ook al wel enigszins uitgestippeld of niet. Maar, dat is interessant, je was met alles heel erg laat. Ja. Hoe komt dat? Nou, andere boeken lezen. En lui voor een deel, waarschijnlijk ook. Um, maar ja, niet, niet hard genoeg mijn hartwerk doen. En niet genoeg hard genoeg studeren en leiden en zo. En dat was niet lang. En dan ook nog in dienst. Nou, ik kon me dat niet zo verschrikkelijk verschillen of ik nou officier werd of niet. Ik zat eerst op de officiersopleiding heel even... En toen op de onderofficiersopleiding, alles ging mis. En toen werd ik uiteindelijk soldaat eerste klas. Wel, de enige stand in de, in de militaire dienst. Um, en geen rang. Dat, dat, dat heb ik altijd erg gebruikt. Tegenover mensen zeiden, wat doe je toch daar? Ja, maar ik ben wel een stand bekleed in de buitenlandse dienst. Soldaat eerste klas. Zo'n rode, rode streep op je mouw. Een v, omgekeerde V. Wist je wat je wilde worden eigenlijk? Iets cultureels, wist ik. Um, ja, maar daar ja. kun je ook alle kanten mee op. Ja. Maar ik dacht, want ik wist wat begon wat te weten van boeken en wat van kunst, vooral schilderkunst. En ik dacht, en ik trok me ook best aan om in die wereld dan iets te gaan proberen of te gaan betekenen. Maar dat is niet uh, tot... Ik heb geprobeerd om cultureel... Om een vriend van mij die had gezegd... Uh, je moet maar gewoon in die buitenlandse dienst gaan... want dan krijg je heus ook wel cultureel werk te doen. Dat is ook zo, maar het is wel heel weinig... wat je dan nu dan te doen krijgt. En op, op, op maar ja, lang niet alle posten. En uh, nou ja, ik dacht... wel Toen heb ik Frits Lucht... Van wie net een prachtige biografie is uh, ja? verschenen. Die, ik dacht dat die een soort culturele attaché was, eigenlijk. En die had toen nog een flat in Den Haag. Die heb ik opgezocht en om raad gevraagd. Hij kon er absoluut geen antwoord op geven. Want dus hij zei, ja, daarvoor moet je toch echt gewoon bij het ministerie zijn. Uh, met zo'n vraag van hoe... Uh, hij dacht dat het ook niet goed mogelijk zou zijn om alleen culturele attaché te... Er was wel degelijk een circuit, van, een gesloten circuit van culturele attachés. Dat waren ook mensen die gepromoveerd waren in de letteren of in de filosofie of wat ook. En niet alleen maar rechten hadden gedaan, zoals ik. Je vader, die je al noemde, die al op vrij jonge leeftijd een ernstig ongeluk kreeg. Waardoor hij het laatste deel van zijn leven ook helemaal niets meer kon. En dat was na een operatie die schandelijk mislukt was. Was dat een dwingende man? Was dat iemand die veel van jou verlangde? Die een, die een, die een weg voor je uitgeschippeld nou, had? Nou, um, hij begreep, of hij had niet zoveel begrip voor... Uh, mijn culturele belangstelling... ik bedoel, hij vond het hoogst overdreven... dat ik ook maar iets goeds te zeggen had of, uh, over Picasso... om een cliché te noemen. Maar um, hij was wel heel leuk in dingen... die hij met mijn broer en mij, mijn jongere broer en ik, Florence, uh, uh, die we samen deden. We, we hebben een... een een hut gemaakt, een ondergrondse hut, die in de oorlog ook echt is gebruikt door onderduikers. Um, en we hebben een, een huisje gemaakt in de oorlog, nou, dat was later ook. Een boot gemaakt, uh, nou, met een boekje. Hoe maak ik mijn, boekje, mijn, hoe maak ik mijn eigen zijdenboot? Een koriaal, uh, allemaal overnaadse planken en met 1300 zoveel klinknagels erin. Dat weet je nog. En dat, ja. En dat, uh, dat vond hij belangrijk en leuk. En stuurde ons naar Timmerles ook. Bij de dichtstbijzijnde aannemer in de buurt. Dat was maar vijf minuten fietsen. En zulke soort dingen. En een heel huisje gebouwd. Um, in de oorlog nog. Waar ook evacuees in hebben gezeten. Zelfs een hele familie. Een postbode met zijn vrouw. En de vader en moeder van de postbode. En twee kindertjes van de postbode en zijn vrouw. Hebben daar met z'n zes maanden in gehuisd. Die kwamen uit Arnhem geschopt door de oorlog. En die, nou ja, er zat een hoop van die evacueers. Die moesten ondergebracht worden. Die hebben toen bij ons in huis gezien. We hebben nog aangeboden, of mijn ouders hebben nog aangeboden... dat ze ook een kamer in het huis konden krijgen. Maar dat wouden ze niet. Ze wouden graag daar allemaal met elkaar zitten in, in dat eenkamerige huisje. En een heel klein kokafdelingetje wat ernaast staat. Maar echt gemetseld dak gemaakt. Het enige wat we niet zelf konden doen, was het rietdekken. Dat was te technisch voor ons. Maar de kozijnen hadden we helemaal gemaakt. De tegels hadden vreselijk werk. Hadden we allemaal gelegd. Dat echt. Dat ik en Ik heb dat naderhand ook enorm eigenlijk geapprecieerd. Mijn broer is, heeft er veel meer profijt van gehad, want die is handiger geworden dan ik... en ook lichamelijker, zou ik maar zeggen, geworden... die heeft vee getimmerd en geknutseld in zijn leven. Zwembaden gemaakt ook als beroep. Maar later en had je pas door wat de waarde hiervan was. Ja, ja. Niet op dat moment. Nee. Ik heb ook een keer... Dus vond mijn vader dat ik niet genoeg oplette. Dan zei je weer te soezen... en toen heb ik toch een klap op mijn kop gekregen... met die ene arm die hij alleen maar kon gebruiken. Deze arm. Door ongeluk dus dat ongeluk Had Die één arm en dan, ja... ja. En ik voel nog die, die, die zegelring op mijn wang. Hij vond je een dromer? Ja, dromer. Maar ja, ik, hij, hij vond dat ik stond te soezen, soms. Ja. Deed je dat ook? Ja. Nee, want zo beschrijf je het ook, ook, ook, ook zelf in Leiden: dat je niet goed wist welke kant je op moest. Het, ja. Uiteindelijk is het ook bijna alsof je. Nou ja, als bij toeval in die diplomatieke dienst dan... Maar ja, komt. is het ook min of meer omdat een hele goede vriend van mij... Huub van Nisbe, die eet precies even oud was... zelfs twee maanden jonger was dan... nee, twee maanden ouder, twee, drie maanden ouder dan ik... Maar... Die was er al in. Die was er al een paar jaar in. Die was op tijd afgestudeerd. Die had ook, zijn familie had minder geld dan de, dan de mijne. En die, die moest dus ook snel afstuderen. En die was ook behoorlijk intelligent. Hij leeft trouwens nog, maar hij is er slecht aan toe, geestelijk. Maar um, die zei toen... Uh, ja, Het is dus dus echt ook wel iets voor jou, toch? En uh, ook best leuk en spannend. En, en grappige mensen. En mooie mensen ontmoet je ze nu dan. Ja. Je eerste post... Wat voor idee had je daarbij? Baghdad, ja. Um, ik wist van toeten nog blazen of het... Ja, maar dat interesseert me. Want, maar wat, wat bedoel je? Nou, wat, wat mij inter... nou, laat ik het zo zeggen. Je, je, dan ben je op een dag diplomaat. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik zou het heel graag willen zijn, maar ik denk dat ik er absoluut ongeschikt voor ben. Ja. En dat ga jij met dit uur ook duidelijk maken waarom dat is. Want je komt in Bagdad en je bent dan diplomaat... Je spreekt geen woord Arabisch. Je begrijpt helemaal niets van de al de opschriften en de spandoeken in de straten met betogingen en zo. Je weet niet waar je bent eigenlijk. Nee, ja, je hebt je hebt een paar boekjes gekocht van uh, dikwijls van Engelse uh, archeologen, Britse archeologen en zo, Mortimer Wheeler over uh, oud-oud-Irak uh, en weet ik wat, uh, en zulke soort dingen en. Ja, daar probeerde je dan... En verder zocht ik, ook toen al wel, enigszins... maar taalproblemen stonden daar toch wel in de weg... Eh, zocht ik contact met, met kunstenaars en enkele van, van kende ik ook. Ik heb nog steeds één heel mooi klein gouache, heet het geloof ik... Eh, van zo'n Irakese vrouw met zo'n hoofddoek. Daar ben ik heel blij mee. Maar goed, kijk, dit snap ik allemaal. Je bent ergens en je kunt het niet lezen. Je snapt nog niet eens precies waar je bent. Je moet je oriënteren, maar je moet ook een aantal dingen kunnen. Wat moet je bijvoorbeeld echt kunnen? Wat moet je Nou, je moet in... kunnen? Een, een brief naar het ministerie schrijven. Ik wist helemaal niet hoe dat moest. Ik wist niet of je uh, een zeer geachte, hooggeachte minister erboven moet zetten of wat ook. Dat is me bijgebracht door... dat was dus een van die hele kleine posten. Ja. Het zal nu wat groter zijn, denk ik. Maar er zat dus een... Het, eerst was het niet eens een ambassadeur, het was een gezant. Dat had alleen maar die rang, een gezantschap, niet een ambassade. En er zat dan een eerste secretaris die, die het meeste van het werk eigenlijk deed. En dan een derde ja, een attaché, als een soort duvelstoejagertje, werd, werd er dan ook geplaatst. Maar ja, ik heb, daar van die, ik heb gelukkig twee hele goede mensen, Joost van der Keun en Guy van barneveld gehad. Als, uh, als, als mentors eigenlijk, mentoren, hoe je dat um, die me hebben wijst. Ja, hoe je een brief aan, de, aan het ministerie moest schrijven... en, en uh, waarover, over, over Nederlandse baggeraars in, in Irak. Ja, dat is ook zoiets, want je zit dus in het onmetelijke land... Ja. en dan moet je ook nog zelf met die, op die kleine post gaan bepalen waar je het... Ja, nou ja, zelf, niet... het werd me nog meer voor je bepaald... Uh, geloof ik, ik herinner dat. Ik heb ook niet zo heel lang gezeten, ik zeg gewoon twee maar jaar. heb je dan ook wel eens het idee... dat Het je... was oorspronkelijk alleen maar voor zes maanden, die plaatsing. Ja. Dus drie keer verlengd tot twee jaar. Maar heb je dan ook wel eens het idee als diplomaat... dat je eigenlijk in een bijna absurd toneelstuk verzet ja. bent geraakt? Ja, ja, ja. want ik uh, voel me behoorlijk overbodig natuurlijk... Um, en dat, vond, dat voelde ik me veel later in Londen eigenlijk ook... hoewel ik daar dus wel de taal sprak en, en, en wat wist van het land en zo. Maar niemand die me zo erg nodig had... met al die fantastische knipselmappen die ik iedere ochtend maakte... met mijn secretaresse en dat dat om twaalf uur klaar was... en prachtig per onderwerp eh, gerangschikt... en die maakte dan de tour van die hele grote ambassade... en niemand keek het in. Het was nee. veel te uitgebreid. Het is dus te... als een soort leesmap die door een spookdorp ja. gaat. Ja. ja. Ja. En als je de map in de brand zou steken, zou ook niemand. Nee. Maar hoe overleef je dat dan? Door je daar niet klein te laten krijgen. En vooral smiddags, als er dan meer tijd was, naar de tweedehands boekwinkels van Londen te gaan. En de boekfairs in Bloomsbury en zo. Echt heerlijk. Ja, dat mijn... snap ik. Maar dat, ge dat, dat gevoel van overbodigheid. Ja? Nou ja, dat moet je tegen kunnen. Dat kon ik. Maar ja, dat snap ik. Want, want dat, je, kon, je kon ontsnappen. Maar kun je me dan ook uitleggen... waarom zo'n uh, positie toch van belang is? En dat je dat gevoel van overbodigheid moet slikken... omdat die diplomatie op een ander niveau weer heel erg nuttig is... en we niet zonder kunnen? Ja, maar... Op het niveau waarop, waarop ik toen zat, uh, ja, dit was niet. De niet erg nuttig. Ik mocht naar de, partij, de jaarlijkse partijcongressen van die drie grote politieke partijen die ze hadden in Engeland. En daar mocht ik ze dus nu dan naar een van die congressen toe. Was dan ook weer langzaam en, en liep achter bij de rapportage daarover, kreeg daarvoor ook op mijn donder, van de niet rechtstreeks van de ambassadeur, maar van de deputy ambassadeur, de plaatsvervangend ambassadeur. En dat was vervelend. Dat vond ik natuurlijk pijnlijk. Waarom ben je niet uit die diplomatieke dienst weggelopen toen? Nou, omdat, je, omdat ik zo langzamerhand dan toen toch ook al eh, financieel vrij vast zat... aan dat gemakkelijke leven in de buitenlandse dienst... met een behoorlijk salaris en, en, en allerlei voordelen van goedkope drank... en ik rookte toen nog sigaretten en dergelijke dingen. En een auto, een go goedkoper auto, zonder belasting en zulke dingen. En... Ja, dat is dan vrij corrumperend uh, eigenlijk. Uh, en naderhand toen ik... Of nee, dat was niet naderhand, dat was eerderhand. Uh, in Madrid toen ik zo'n ruzie met die ambassadeur heb gekregen... toen heb ik er wel over gedacht om eruit te gaan. Maar ja, ik zat toen al, want ik was dus... Ik had uh, Kiki, mijn eerste vrouw, verlaten en onze drie kindertjes. Uh, en was met Ellen doorgegaan. En, uh, dat je huidige ik, vrouw? Ik ja. vond uh, dat ik het niet kon maken om eruit te stappen... dat dat nog veel meer complicaties zou geven. Maar die, die, die, die, die man in Madrid, dat was een, dat was een hele reactionaire baas die ja. je daar had, Kun je een ja. klein voorbeeld geven van wat dat betekent, een reactionaire baas? Nou, hij kwam dus aan... Hij, het was iemand uh, die, die uh, hoge rang had bekleed als uh, militair bij de, bij de mariniers... Uh, hij was kapitein geweest, dat is heel hoog bij de Mariniers. Dat is zoiets als kolonel bij de landmacht, geloof ik. Uh, was hij er van buitenaf zo ingeparachuteerd, zoals dat genoemd werd? En hij werd toen. Uh, hij is ambassadeur. Dat, ik weet verder helemaal niet zoveel van hem af, van zijn eerdere carrière. Maar wel dat hij ambassadeur is geweest in Rio de Janeiro. En toen werd benoemd in Pretoria. Uh, en dat was dus nadat ik daar al een tijdje, nadat ik er al gez, gezeten, weg was. En hij kwam toen aan in, in Madrid. En hij heeft in een van die ruzies die we gehad hebben, die twistgesprekken, strijdgesprekken vrijwel. Ik bedoel, echt uitkafferen. Uh, Kun jij goed, mij... huh? goed ruzie maken? Kun jij goed ruzie maken? Nou, als het moet, misschien wel. Niet zo makkelijk. Maar... Hoe maken diplomaten ruzie? Gaan die elkaar <laughs> uitschelden? Ja. In ieder geval, hij deed dat mij wel. En ik zei dat hij uh, afging op een voorkomen... want daar ging het ook nog om in wat voor toestand Ellen was. Uh, zwanger van mij. En uh, of uh, dat nou. Uh, of, of dat moest blijven of niet. Of ze uh, abortus moest krijgen, daar ging het eigenlijk om. En hij verliet zich toen, uh, in ieder geval wat haar, wat haar mobiliteit betreft. Uh, op de, het advies van de ambassadedokter. En dat was een stuk goede werkelijke, eerste klas. Een, een Zwitser van oorsprong, uh, aan de drank. En. Uh, en helemaal gewoon in dienst van die ambassade. Terwijl hij dus helemaal geen, geen beroeps-eer mm, had, of, of discipline of wat ook. En dat had ik gehoord van vanuit goede bronnen. En ik heb dat ook die ambassadeur voor de voeten geworpen. Zei, weet u wel waar u eigenlijk op afgaat, meneer de ambassadeur? Dat was even tegen mij schelden. U, u, u bent eerst secretaris, dat is een hoge rang in de buitenlandse dienst. En u hebt geen enkel begrip van discipline en van orde. En van, uh, weet ik wat, allemaal zulke soort uh, dingen, synoniemen. Laten we nu eens een, een sprong maken. Ja. En dat doen we ook in het boek. Je, zoals, je, zoals je het nu hebt beschreven, je, bent, je, je, wordt, je wordt diplomaat. Je hebt soms het idee, zeker in Londen... Waar je, waar je de mappen moet samenstellen... dat je ze net zo goed niet kunt samenstellen... dat ze geen enkel nut dienen. Alsof je in een ja, toneelstuk van Samuel Beckett verzeild bent ja. uh, geraakt. Een soort absurd, absurd toneelstuk. Ja. En waar, waar we nu aan toegevoegd hebben gekregen... dat het dan ja, ook nog eens gedomineerd wordt... door een soms interne strijd tussen de diplomaten onderling. En soms ook, ja... En, en op op goede politieke gronden, hè, in Buenos Aires... met een uh, hele kleine ambassade, maar het was wat groter... maar een hele kleine ambassade met twee mensen boven me. Um, Zegen van Voorst en Henk Jonker was ambassadeur. Uh, daar ging het echt om politieke, belangrijke zaken. Ja, dat wou ik nou even, die sprong wou ik nou ja. net even maken. Want dat is het mooie ook van het boek. Mm. Dat, uh, dit is overigens met boeken waarin ik praat met Koen Stork... over het boek dat door... Peter Henk Steenhuis is opgetekend. De rode ambassadeur. Tien posten. Het mooie van het boek is, om die zin even terug te pakken, dat. Kijk, je hebt een aantal hele belangrijke posten ook gehad. Je hebt in Argentinië gezeten. Je hebt in Zuid-Afrika gezeten. Je hebt in Roemenië gezeten. En naarmate het boek vordert, verandert die uh, diplomatiek ook die je, die je bedrijft. Want de, de wereld wordt groter dan de knipselmap, zeg maar. Mm -hmm. Zo zeg ik het goed toch? Uh, weet ik niet precies wat, uh, wat dat betekent. Um, ik bedoel daarmee dat je op een bepaald moment... Het als, als, als, als de wereld een knipselmap was, uh, was gebleven... dan was je, had je nog steeds in Londen rondgelopen, die knipselmap mm -hmm. ronddelend. Mm -hmm. In ja, Argentinië, ja, nee, in Zuid-Afrika ben... krijg je gewoon te maken met... Ja, hegehaald hele... door uh, belangrijke en emotionele gebeurtenissen... Waar ik, ja, waar, ik, waar ik dan in verzeild raakte. Ook, ook door mijn belangstelling wel. Ja. Want ja, andere ambassadeurs of, of mensen die daar hebben gezegd... Mijn voorganger bijvoorbeeld in Roemenië, die veel rechtser was dan ik... die eh, vond het eigenlijk vrij goed onder Ceausescu... Die zei ook dat ik weet het van mijn chauffeur, die Roemeense chauffeur, die ook zijn chauffeur was. Ja, de andere herboodschafter, daar had iemand gezegd: het komt nog wel in orde met, want hij, met meneer Ceausescu, president Ceausescu, want die heeft toch eigenlijk het beste voor met dit land. En ja, die man, die was het voorkomen in de luren gelegd. Het is echt een veel in poli Nederlandse politieke termen een veel rechtsere man dan ik. Veel meer een communistenvreter dan ik. Ja. En die, um, die... die vond dat. Die vond het helemaal niet zo gek in Roemenië. Geef een voorbeeld van de situatie... waar je in, in Roemenië bijvoorbeeld... door de manier van, van, van, van opereren... die je had... in een bepaalde situatie terechtkwam. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Um, ja, nou, bijvoorbeeld... met die... dood van John Harris... de enige... Planken, die uh, om politieke redenen is vervolgd. En daar waren er goede redenen voor, want hij had een bom gelegd. op het station Pieke Hour, Spitsuur. in Johannesburg. Dit is Zuid-Afrika waar we nu ja. zitten. Uh, en die uh, heeft wel op tijd nog, tenminste het had op tijd kunnen zijn. de politie gebeld. En de Zuid-Afrikaanse leiding, op het hoogste niveau. heeft toen beslist. We gaan daar niks aan doen. Laat die bommen rustig afgaan. Dat is dodelijk. Ik bedoel, ja, niet alleen voor de slachtoffers, maar, maar voor die, die politieke beweging. Een liberale, een helemaal geen communistische club trouwens. Maar liberal party mensen, jonge mensen, studenten meestal. Die tot sabotage waren overgegaan. En dat was ook. Daar hadden ze groot genek. En ze hebben de, daar succes mee gehad met, die, met dat optreden. Want die waren, ja, opeens, we vonden die werden zo besmet door die bom door die, die John Harris had gedaan. En daar ben ik mee, ik, ik, ik kende hem al, hij was al gehaat bij, bij de, de blanke Zuid-Afrikanen, en vooral bij de boeren en in het sportsgekke land. Had hij uh, opgericht, Sandrock Rock, South African Non-Racial Olympic Committee. En dat. Daarmee heeft hij ik bedoel, een, mi een minieme organisatietje van een paar blanken, en ik geloof dat er niet eens dat er zwarte bij zaten of zo, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval heeft hij het voor elkaar gekregen... dat Zuid-Afrika uit de Olympische Bewering is gestoten. Nou, dat kwam hard aan. En hij was dus al gehaat, die man. En hij heeft toen bovendien dus die bom nog gelegd. Dus ja, die werd, uh... Maar hoe je bijvoorbeeld in een land als Zuid-Afrika... Dus daar schrijf je ook uitvoerig over... Uh, te gedragen als diplomaat... Hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, is, nou, je, wat is je morele... Wat lastig is je... zijn. Lastig zijn. Ja, en niet je laten intimideren. Dat geldt ook zeker voor, voor Roemenië en zo. Ja. Ja, ik vroeg je ik... net naar een voorbeeld en toen kwam je met Zuid-Afrika. Geef ja. eens een Roemeens voorbeeld van een situatie waarin je... Wacht even, wacht even voordat we dat doen. Want we hebben een Nederlands probleem bij de kop nu. Dat is namelijk de files. Okay. <lacht> Inderdaad, eh, meer dan gewoonlijk vanwege het Pinksterweekend dat nakend is. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog twee kilometer file bij Amersfoort Noord. De A9 maar richting Amst Amstelveen, dat is bij richt richting Verbindingsweg dicht door een ongeluk. De A10 Ring Zuid richting Amersfoort tussen Oudzuid en de Amstel Business Park. Vijf kilometer door een ongeluk de weg is weer vrij. 2 kilometer op de A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen. 3 kilometer op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweerd en Afrit en Dolder. En 4 kilometer op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Knoopend Beekbergen en Apeldoorn Noord. Laatste is op de A59 Os richting Zierikzee tussen de Volkeraksluizen en Oude Tongen. 2 kilometer. Dat was de ANWB en dit is Brans met boeken waarin ik vanavond praat met Koen Stork. Naar aanleiding van de Rode Ambassadeur, de 20e eeuw door de ogen van Koen Stork. Opgetekend door Peter Hink Steenhuis. En Koen Stork vertelde aan het begin van dit uur dat hij tien posten heeft gehad. En voor alle mensen die nu in de files staan. Ik denk dat dat in die tijd misschien wel de minste files had. Denk je ook niet? De mensen wel? Files. <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk het wel, ja. Zeer een Nederlands probleem ook te file, maar ook wel, weer, <laughs> ja. ook wel weer rustgevend. Want laten we even naar iets minder rustgevends gaan. <laughs> ja. Roemenië, ja. Daar, daar, daar was je ook als diplomaat werkzaam onder in de tijd van Ceausescu. Ook daar kom je natuurlijk in situaties die verschrikkelijk zijn. En dan is de vraag hoe te opereren. Kun je een voorbeeld geven? Uh, even denken, ja, wat een goed voorbeeld is. Um, um, nou ja, contacten met dissidenten. Uh, ik werd gaandeweg uh, meer en meer op het matje geroepen... bij Romeinse, buitenlandse Zaken. Ik bedoelde ook niet... Ettelijke keren, maar het is twee of drie keer gebeurd. Hoe gaat dat op het matje roepen eigenlijk? Krijg je dan nou, een telefoon? dan krijg je een telefoontje van de, van de protocoldienst van het ministerie. Dat de directie Europa of de directeur Europa van de Roemenen... die wil, wil u graag spreken over een bepaald onderwerp, een bepaald probleem of wat ook. En dan zei ze, ze die betrokkenen, die bijna nooit alleen was, er zat meestal altijd wel iemand bij, een medewerker. Um, dat, ja, wat, wat wilt u toch met al die, die kennissen van u en, en, en de zogenaamde vrienden van u uh, in dit land? Die mevrouw in Cluj uh, wilde ze niet eens een naam noemen. Het was dan Doina Cornea, de meest moedige uh, dissidenten van, van, van het hele land, van Roemenië, die er was, een vrijele docente Frans aan de Universiteit van Cluj. Die niet ophield, wat er ook gebeurde. Of zij nou op, op, in, op straat door gehuurde jongens in de gezicht, gezicht gespuugd werd. Of zulke soort dingen. Ook een enkele keer. Ze wat paste wel op met, met gevangen te zetten. Dat is niet meer dan een paar keer gebeurd. Maar ze, ze werd een beetje beschermd door een dochter te hebben die in Parijs woonde. En, en met een Fransman getrouwd was. En daardoor is ze nooit erg hard aangepakt. Want de betrekking met Frankrijk. Het wordt beschouwd als een francophone. Land door Parijs. Eh, die waren toch wel heel belangrijk. Maar in ieder geval, eh, dan zei ze dus op buitenlandse zakje: ja, wat, wat wilt u, mevrouw? Wat wilt u toch met die mevrouw? Niemand heeft iets met meer met haar op. Zelfs haar man heeft genoeg van. Haar. Ze heeft de menopauze en ze dus is echt geen, geen leuk mens om mee om te gaan. Zonder de naam te noemen, want daar uh, paste ze dan ook wel voor op. Ja. Maar de boodschap was duidelijk. En nu ophouden ja, bedoelde ja. ze. En ook. Uh, maar als je, dat uit dan niet deed, als je dat dan niet deed? Nou, ja, ik werd dus steeds meer gevolgd. Maar mensen uit, mensen uit Nederland, je bedoelt mensen via ja. Buitenlandse Zaken in Nederland die dan zeiden van. Oh, of niet? Nou. Ik rapporteerde daar niet altijd over. Uh, want ik dacht: ja, dat moet ik dan allemaal gaan uitleggen. Waarom ik dat toch wil doen en waarom ik het ik zeker weet dat het belangrijk is. Uh, ik bedoel. Ik ga, ik ga dat niet allemaal uitleggen. Dat moeten ze maar van mij aannemen. Maar hoe is op dat moment de dekking die je als diplomaat krijgt... vanuit Nederland dan? Nou, het hangt er een beetje vanaf. Er was vanavond bij de boekpresentatie... Was ja, Peter net vlak voor de uitzending is je boek gepresenteerd. Ja, was uh, Peter van Walsum. En die was toen uh, DGPZ, geloof ik. Directeur Generaal Politieke Zaken. En die, gelukkig, die wist trouwens van Roemenië... zijn eerste post was Boekarest geweest... Um, en die, uh, die, vond het, die, die had er groot begrip voor en die vond het heel goed wat ik deed. Maar Van den Broek, de minister, toenmalige minister... die had weinig begrip en feeling voor het Oostblok. Die vond dat overdreven wat ik deed. Roemenië was toch belangrijk voor ons... omdat Ceausescu in zekere mate afstand nam van Moskou... in de Koude Oorlog en zo. En dat kwam ons goed uit en dat moesten, dat moesten koesteren eigenlijk... Um, en die vond dat, dat helpen van dissidenten helemaal uh, niks. Hij vroeg ook in een telegram, ik geloof ook dat dat in het boek staat, uh, heeft hij een keer gezegd, uh, na zo, na een keer dat ik dus wel gerapporteerd had over, uh, over zo'n zo op het matje roepen, um, toen zei hij, um, toen schreef hij een telegram, en zei, kan u dat niet beter, grote uh, bewondering of is ik wat, waardering... Voor uw contacten, uw goede, veelvuldige contacten met dissidenten. Maar kan u dat soort contacten niet beter aan één uur medewerkers overlaten? Toen dacht ik, nu moet ik echt eh, reageren en snel ook. En ik heb gezegd, nou, ten eerste, het spijt me wel, maar kennelijk heeft u, weet u niet precies hoe die post in elkaar zit. En dat is natuurlijk nogal <laughs> onaardig om dat tegen buitenlandse zaken te zijn. Maar eh, er komt maar één medewerker in, in aanmerking, en dat is mijn naaste medewerker. Peter Bas Bakker, die heeft zijn eigen kringetje ja. van dissidenten. Maar even over die, ja. die, die situatie daar. Het, het, het... Aan de ene kant heb je dus een minister van de Broek... die eigenlijk niet zo goed snapt. waar ja. maak je nou druk om, dat is een goede ja. handelspartner ja. Roemenië. Hij kan allemaal wel wat minder daar gaan. En aan de andere kant leef je in die Roemeense werkelijkheid. En het staat ook in het boek, je, het, het dossier dat aangelegd werd... Ja. Dat is dikker dan uh, het telefoonboek van, uh, van, uh, <laughs> New York. van New York. Ze volgden overal en ze maakten voortdurend foto's. Ja. ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat waar je ook was, was er iemand die wel even een foto van je maakte? Ja, ze waren er ontzettend goed in. Ik heb het bijna nooit gemerkt. Ik heb één keer heb ik ze echt uh, voor laten staan... Toen ik s'avonds, dat was echt in die laatste tijd... dat ik dus aaneens zo deur, als ik de, de, de deur het hek uit ging, eh, gevolgd... Hè. en toen zag ik in de vechten dat de autootje klaarstaan... de Dacia klaarstaan en de kleine lichtjes aan... en ik dacht, ik ga op de fiets kijken hoe ze dat dan oplossen. Of ze, achter mij, of ze lopend achter mij gaan hollen, <laughs> dat is ook een beetje raar... of dat ze met die auto op die afstand... en toen het was er een wirwar van wegen en toen kwam ik hun tegen... In het donker. Um, en zij stopte toen, verbaasd. En ik heb hun autonummer toen opgeschreven. Hun registratienummer. Want ik dacht, dan weet ik in ieder geval... als het daglicht is en er wel verkeer is in de stad... dan uh, kan ik zien uh, dat zij er weer zijn. En dan kan ik ze toewuiven. dat vonden ze niet leuk. De speelruimte die je hebt als, als, als diplomaat... Om, om, om iets uit te, uit, uit te richten, wou ik bijna zeggen, om iets, iets, iets te doen, is heel klein. Ja, nou. Dat is een vraagteken ook hoor, want je mag hem ook negatief. Ja, antwoorden. Um, nou, ik bedoel, ze vonden dit behoorlijk hinderlijk. En vooral toen er een groot onderwerp uh, op tafel kwam: de systematisering van Roemenië, waarbij een idiote speech hield dat Roemenië telde 13.500 gemeenten... de helft moest verdwijnen. Ja, ja dit, al die dorpen die ja, plat gingen. systematisering ja, van het land. Dat was gewoon het vernietigen van dorpen. Ja, en dat werd... De, de Franse ambassadeur bijvoorbeeld, die Roemenië ja. tien keer zo goed kende... als een van ons, van de rest van het westelijke groepje... die zei, dit is een, we moeten niet vallen in de Hongaarse val... De Hongaren zijn sowieso tegen Roemenië en die worden natuurlijk ook... die worden zeker getroffen, maar uh, het, voor de rest van de bevolking... zal het wel meevallen. Het was absoluut ernaast. Het was fout. En dat moesten wij proberen, want je moet een eenstemmig advies uitbrengen... aan Brussel, uh, zowel NAVO als EU... Uh, om, om tot een uh, kritische actie over te gaan... kritische verklaringen, afkeurende verklaringen over te gaan... Uh, moet je met een unaniem advies komen. En het was heel moeilijk. Niet alleen die Fransman, maar nog erger om de Italiaan... of de Griek of de Portugees... Wat is ja, dat? Is dat opportunisme? Net als bij Van der Broek? Ja, dus ongeïnteresseerdheid. Ik bedoel, de Portugees die was meer geïnteresseerd in het versieren van de, de mooie Roemeense meisjes in de warenhuizen. Ik kende hem overigens heel goed. Ik was ook bevriend met hem. Want ik kende hem van eerdere gelegenheden. Maar. Ja, geen enkele echte interesse voor het land en wat er gebeurde. Maar dat probeer ik te snappen. Je, en je, daar heb ik verder geen oordeel over. Ik probeer het gewoon te snappen. Mm -hmm. Je zit in een land, in een, in een moeilijke politieke situatie. En dat heb je vaak gezeten. Of het naar Argentinië is, Roemenië, Zuid-Afrika. Je kunt aan die situatie niet veel veranderen. Maar je moet daar als diplomaat werkzaam zijn. Over berichten en elk, alles wat je ook maar enigszins kunt doen. Dat is meegenomen. Maar het moet ook iets frustrerends hebben. Want ja. je, je bent een getuige van een proces... waar je ook weer niet wezenlijk toch verandering in kunt brengen. Ja, maar Ciusescu, die was gevoelig voor kritiek. Die vond het helemaal niet leuk... om, de, om een kritische verklaring van, NAVO, van de NAVO te krijgen. Of van de EU. Um, of de EG heette het toen. Maar... Um, nou, dat, dat kregen wij dan met pijn en moeite... de Britse ambassadeur en de Belgische ambassadeur en ik... wij waren daar de voorhoede van, kregen we dat voor elkaar. Uh -huh. Om die mensen, andere mensen te overtuigen van, en gewoon te bewijzen... hoe funest het was wat er gedaan werd... En, en de slachtoffers waren makkelijk te zien. Ik bedoel, die boeren die uit hun huisjes waren gegooid. En dikwijls ze zelf moesten afbreken ook. Hè. Steen voor steen moesten ze keurig opstapelen, zodat het ergens anders gebruikt kon worden. En dan werden ze in die rotflatblokken die er waren, werden ze geplonkt. En en met gemeenschappelijke ze allemaal. En hun honden waren ze kwijt. Hun Tuintjes waren ze kwijt, de groenvoorziening van Boekarest. Allemaal zulke dingen. Stel je voor hè, dat je nu als diplomaat naar Noord-Korea zou, zou kunnen. Maar je zou ook op het, je op het standpunt kunnen stellen. van: nou, weet je wat, we boycotten dat land. Grote muur eromheen, mm -hmm. zoek maar uit. Wat zou jij doen? Nou, ik zou liever een ambassade openhouden, bijvoorbeeld. En dat er dat is, dat zijn. In, in mijn tijd, in die, die tweede helft van die twee jaar Ceausescu die ik heb gehad. Um, uh, zijn er een heel aantal ambassades weggegaan, gesloten. Uh, uh, en niet alleen Mexico of dergelijke landen, maar ook de Scandinavische landen. Uh, Ik geloof Zweden en Noorwegen Of nee, Noorwegen en Denemarken hebben beide hun ambassade toen opengehouden. Maar waarom is het belangrijk, bijvoorbeeld, om in, die, om in die met name politiek moeilijke landen dan juist die ambassades open te houden? Omdat dat tenminste nog. Een punt, een van civilisatie is. En, en van, van mensen die zich bekommeren, van diplomaten, die zich bekommeren om wat, het, uh, wat er met het land gebeurt, en met die mensen gebeurt. En dat proberen duidelijk te maken, du duidelijk te verkopen aan je eigen achterband, ik zeg maar zeggen aan, aan buitenlandse zaken en zo. En te helpen kritische verklaringen op te stellen. Want dat was het meeste wat je dan kon bereiken. En dat vooral met de, de hele Helsinki-beweging eh, daarachter, eh, waar Roemenië ook aan mee heeft gedaan. En zelfs zich erop beroemde dat zij voor de, voor de belangen van de kleinere landen, van de. OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... dat ze opkwamen en dat we daar een soort kameraden waren. Dat werd bij mijn eerste bezoek aan Buitenlandse Zaken voorgehouden. Wij zijn nog samen in de weer geweest in Helsinki... om dat voor elkaar te krijgen in het verdrag van de OVSE. Zou je trouwens als diplomaat in Noord-Korea kunnen voorstellen? Ik ben nu je baas bij Buitenlandse Zaken en ik zeg... Nou, Stork, je uh, moet nu naar Noord-Korea. Ja. Wat doe je dan? Ga je dan eerst... Ik geloof dat ze niet eens betrekking, hebben. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar, um, uh, maar als ze betrekking hebben, ja, zou ik me dat kunnen voorstellen. Ja. Als er een ambassade is, zou ik daar best naartoe willen. Dat <lacht> lijkt me heel uh, spannend, interessant, ja. Er staat ergens in het boek, ik denk ergens in het midden... een passage over hoe, hoe, hoe moet je... Kijk, wat ook een diplomaat is, en dat mag duidelijk zijn geworden... is een, is een mens. En hoe, heb je je te, hoe, hoe beoordeel je situaties in een, in een land? In moeilijke landen ook. En dan heb je een, dat is een paragraaf of twee, denk ik... een paar alinea's gaan over dat je je probeert voor te stellen... hoe het moet zijn om als burger in zo'n ja. land te leven. Wat, ja. wat bedoel je daar precies mee? Nou, wat het betekent om als intellectueel... Uh, filosoof André Plesschou, die meteen bij acclamatie na de revolutie werd uitgeroepen tot nieuwe, tot nieuwe minister van cultuur. Waar, betekent wat dat was dat? In Roemenië. In Roemenië ja. uh, dat, zon, dat zulke mensen met een plastic zakje en punga over straat liepen om te kijken of er nog eigenlijk aardappelen of een stuk brood te krijgen was. En... En de, de, de verwarming niet hoger mocht komen. Nergens, ook niet op buitenlandse zaken zelfs. Roemeense ministerie. Dan 14 graden mocht het absoluut niet. Die mensen zaten dan met overjassen daar op die ministeries. Dat het licht s'avonds op straat. In die, in die, op die trottoirs, die dikwijls met de, de wortels helemaal. Om, toch al moeilijk begaanbaar waren. Maar dat ging dan telkens tien eh, seconden aan. En dan 20 seconden uit. Um, en ja, dat waren allemaal van die maatregelen. Er was bijna geen verkeer meer in dat laatste jaar in Boekarest. Ook niet in Boekarest. Midden overdag dan nog wel wat, maar toch verder heel weinig over het algemeen. En ze waren dus ook bezig, dikwijls die securisten en militiamensen... om echt heel lastig te zijn. En vervelend, ze hebben een keer een vrouw van een Duitse consul... gewoon in de gezicht geslagen toen ze de hond, zoals hij droogende, uitliet. Uh, een intimidatiepoging. Het was vooral verzet tegen intimidatie, wat ik me moest voorhouden. Ik heb dat toen die termen niet zo gebruikt... of was me daar niet zo bewust van, maar daar ging het wel om dat je je niet liet intimideren. Ik zat er alleen, ik bedoel, Ellen was daar niet, ik had geen vrouw bij me. Ik zat er alleen met Daniel, de zoon van 14, 13, 14 jaar of zo... die naar het Franse schooltje ging. Dat was het enige waar ik kwetsbaar was. Dat ik, dat ik dacht, want na dat, na dat incident met die Duitse die vrouw van die consul... Dat ze misschien een klein ongelukje ging op zijn fiets naar school. Zou organiseren. Niet om hem nou te verwonden of te doden of zo. Maar wel dat ze, ik zou. Want dan begrijp je meteen dat dat door circuitaten gedaan is. Dat hij toch in een, bij een ongeluk betrokken was of zo. Ben jij snel bang of niet? Nou, weet ik niet goed eigenlijk. Nee dus. Ja, weet ik Als je het wel zou weten, zou je ja hebben gezegd. <laughs> weet je wat zo mooi is? Aan het begin van het gesprek vertelde je dat... Hè, het begin van die diplomatieke loopbaan. Je bent niet als diplomaat geboren. Wie, zou er iemand ooit wel eens als diplomaat worden geboren, denk je? Of iemand op hele jonge leeftijd zeggen... ik wil diplomaat worden? Uh, nee, maar ja, dat komt natuurlijk toch wel. Ik heb in dat nawoordje bij mijn boek... Uh, heb ik gezegd dat... Uh, Terugblikkend me eigenlijk opviel de overeenkomst tussen wat ik had opgemerkt bij een aantal mensen met klinkende namen die het erbij hebben laten zitten. Of soms zelfs de instructies van mensen als Van der Stoel en Pronk saboteerden eh, in Buenos Aires. Um, uh, maar wat zou ik nog vertellen? Ik wil iets heel stelligs beweren. Maar... Ja, mooi. Over, over diplomatie <laughs> ging het. We hadden het over... Ik zeg niemand voor als diplomaat... Uh... Oh ja, maar er zijn natuurlijk wel ja, families... waar dat van, van vader op zoon ging. Um, en en ja, er ligt uit uh, een paar kinderen... dat er één daarvan in de diplomatieke dienst ging. Maar... Uh, ik geloof dat dat uh, verlaten is, die, uh, die, die richtlijn of die, die manier van doen. En dat het veel democratischer is geworden. Enfin, zoals ik het formuleer in mijn naam, minder uh, misschien van uh, weten om te gaan met uh, Volk en Mes. Maar wel meer uh, karakter. En, maar, maar dat men daar bij hun wel meer nu uh, de nadruk legt op... Um, kennis en karakter. Ja, En het mooie is natuurlijk dat aan het begin van het gesprek... je vertelt hoe je in Londen rondloopt met die mappen... die dan het hele gebouw door moeten en weer ongelezen terugkomen. <lacht> en ook het start van een, van een bijna zeg maar, carrière van zinloosheid. Maar er moet een omslagpunt zijn geweest waarop dat is omgedraaid. Dan in het tweede gedeelte van het gesprek dat we nu hebben gehad... leg je toch eigenlijk ook heel mooi geraffineerd uit... wat dan toch het belang is van de diplomatieke dienst en hoe belangrijk het is om posten te ja, hebben in wat, landen. Ja, wat me soms, wat dikwijls is opgemerkt, vooral wat Roemenië, maar ook wel wat Cuba betreft, dat mensen zeiden, die dan zogenaamd een beetje neutraal daar tegenover stonden, ja, je bent eigenlijk meer een ambassadeur voor Cuba en voor Roemenië dan voor Nederland in Cuba en in Roemenië. Ja, soms was dat zo. Dat maar, is wel mooi, dat is omgekeerd, dat is meer een ja. Ja, en uh, ik vind het ook helemaal niet erg dat dat uh, verwijt mij gemaakt werd. Want dat uh, was dikwijls zo. En uh, ik heb ook, dat heb ik niet vaak gedaan. Ik, ik weet eigenlijk maar één geval waarin ik dat heel bewust heb gedaan. De, vlak na de revolutie en vooral na de, het gebruiken door de nieuwe president Iliescu van dat lode wapen van de mijnwerkers in het westen van het land... Roemenië hebben we het al... Ja, Um, dat uh, toen, de, toen, toen er onrust was in Boekarest in juni uh, juni uh, 90 dus na de revolutie um, dat hij toen 3000 mijnwerkers in een, in een mum van tijd heeft weten te organiseren dat was securitate en er waren dus nieuwe of nog steeds securisten die dat heel handig en snel konden regelen en uh, dat is, uh, wat wil ik nou zeggen, uh, dat is werkelijk. Uh, uh, nou, dat, dat, dat, dat was belangrijk om ook daar de, de nadruk op te leggen. Dat staat in dat stuk in Trouw, wat als voorpublicatie is gebruikt van het boek Na de opstand. Uh, je, je moest echt erop bedacht zijn dat natuurlijk niet alles meteen koek en ei was na die zogenaamde revolutie. Ik gebruik ook het woord revolutie niet graag. Meer opstand is het eigenlijk geweest. Het is nog steeds erg omstreden hoor. Maar um, ja, ik, dat ging door. Oh ja, maar ik kreeg dus duizenden... Um, bij wijze van spreken, maar zeker honderden Roemenen per week uh, op je deur. En niet alleen bij het kantoor vlak naast mijn huis... maar ook bij mijn huis zelf tijdens het weekend deed ik ze ook open. Want ik vond het ontzettend belangrijk dat die mensen die al tientallen jaren... hadden gezucht onder een van de vervelendste en vernederendste dictaturen in Europa... Uh, eerst in de stalinistische tijd tot 65. Daarna eerst nog even een soort opluchting met Ceaușescu... die niet heeft meegedaan aan de inval in Tsjechoslowakije, was heel belangrijk. Is toen echt toegejaagd. Maar daarna is die zo gekelderd werkelijk in, in, in, in, in, in, in gedrag. Um, en er was geen land meer mee te bezeilen. 1988 heb ik hier. Laten we dat ten slotte nog even, even, even aanhalen. Ja. En daar sta je. Koen Stork rechts biedt zijn geloofsbrieven aan. Aan Ceauw Sescu. je ja. nog wat hij toen zei? Of zei hij niet veel? Nee, hij zei dat de betrekkingen waren goed. Maar ze zouden misschien nog verbeterd kunnen worden. heb ik het. <laughs> ja. En, uh, um, en het, was, het was een bezoek van niks eigenlijk. Uh, er was één heel klein die tijdje in mijn geloofsbrieven. Ik had het zelf niet eens opgemerkt. Maar ik werd erop attent gemaakt. Er werd niet meer. Normaal doe je in die geloofsbrieven. Doe de, doet de koningin Beatrix. De hartelijke groeten aan de president. Of de koning van het land. Waar je naartoe gaat. Um, en uh, dan. Uh, do, do, wordt er ook door. Uh, door de, de koningin, de groeten gedaan aan de familie van de president of de koning En dat was al dit keer uitgelaten. <lacht> dat was onze heldendaad uit Den Haag. <lacht> nou, nou, ik, ja, ik vond dat natuurlijk heel terecht en heel goed. Ook toen al in het begin. Het is was... wel mooi, want dat is dan uiteindelijk wat je, wat je diplomatiek kunt doen. Dat je dus een heel <lacht> klein iets eruit laat, wat dan de goede verstaander... Kan, kan, ...kan oppikken. Wat is de, wat is, dat is mijn allerlaatste vraag. Welke minister van Buitenlandse Zaken was het aangenaamst om mee van doen te hebben? Nou, zonder enige twijfel, denk ik, van de stoel. Die heeft echt hele bijzondere dingen gedaan. Vooral dus een nota Human Rights and Foreign Policy... ...want er is altijd een, een, een antithese tussen economisch belang... En, en politiek belang of mensenrechtenzaken en zo... die, die is er nou eenmaal. Maar hij heeft er geprobeerd daar een zekere ordening in te... We hebben dat ding ook in het Engels toegestuurd. We hebben, ik heb daar echt heel veel... Uh, veel rugbaarheid aan gegeven. Van der stoel. Ja. Dank je voor dit uh, gesprek, Koen Stork. Okay. En ik sprak in Brans met boeken op Radio 1 met Koen Stork. En dat is naar aanleiding van de Rode Ambassadeur... En dat is de twintigste eeuw door de ogen van Koen Stork. Uitgegeven door uitgeverij Atheneum Polak en Van Gennep. Opgetekend door Peter Henk Steenhuis. En het ja? tentoonstellingje. Ja, dat moet je nog even zeggen. Dat is ja. bij bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hier. Op de oude Turfmarkt 129. En daar heb, we, heb ik, heb ik uh, de, de gelegenheid gekregen... om een mini-tentoonstelling in te richten. Twee grote vitrines met allerlei foto's en tekeningen en schilderijtjes en een paar artikelen en zo uh, uit mijn leven. Nou, fantastisch. En dan die moet... is tot en met woensdag te bezichtigen. Ja, dan moeten we dan wordt... van negen tot. Prachtig weer. Dus daar kan ja. iedereen gewoon naartoe. Ja. Dat is bijzondere collecties van, uh, van de Uva. Trouwens volgende week in dit programma tussen zeven uh, en acht is hier te gast Carolijn Visser over haar oh. argentijnse ja. nachten. Het gaat over Nederlanders die via Nederlands-Indië in Argentinië terechtkomen. En dadelijk, na acht uur, twee dingen. En daar is de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer, te gast. Deze week adviseerde de Raad voor Cultuur, de staatssecretaris... welke instellingen cultuursubsidies moeten krijgen. Maar Geet rijntjes, Omroep Max, praat met Daalmeijer... over moeilijke beslissingen en over zijn liefde voor... daar ben jij niet geweest, België.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 Zondagavond nieuwe methodes die proefdieren overbodig kunnen maken. Om 8 uur in Labyrinth Radio. Met de wetenschap van nu. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.